Met het, NOS -journaal. het Openbaar Graaf. Vanmiddag schrapte de rechtbank het locatieverbod. dat de moordenaar van Pim Fortuyn opgelegd had gekregen. En ook mag zijn enkelband af. De rechtbank vindt het locatieverbod niet in verhouding staan. met het doel om de samenleving te beschermen. Het OM vindt het verbod juist van belang. als risicobeperkende factor. In Gaza zijn vandaag opnieuw veel doden gevallen. Bij een Israëlische granaataanval op een markt kwamen zeker 15 mensen om en raakten minstens 160 mensen gewond. Afgelopen nacht kwamen meer dan 40 Palestijnen om bij aanvallen op tientallen doelen, waaronder een schoolgebouw dat diende als schuilplaats van de Verenigde Naties. Aan Israëlische kant kwamen drie militairen om. Het internationale Rode Kruis doet een dringende oproep aan de strijdende partijen om te stoppen met het geweld. In het zuidwesten van India is een dorp verwoest door een aardverschuiving. Gevreesd wordt dat er 200 mensen onder de modder liggen. Er zouden 15 doden zijn geborgen. In de vroege ochtend brak na hevige regenbuien een stuk berg af naast het dorp. De ongeveer 700 inwoners werden in hun slaap verrast. Zeker 40 woningen werden weggevaagd. De militair die drie weken geleden bij een kazerne op Curaçao in zijn nek werd geschoten is overleden. Dat meldt het openbaar ministerie op het eiland. De man werd 9 juli op het terrein van marinebasis Suffisant beschoten. De vermoedelijke dader, ook een militair, werd diezelfde avond nog aangehouden. De Koninklijke marechaussee doet onderzoek naar het incident. In de derde voorronde van de Champions League heeft Feyenoord met 2-1 verloren van Besiktas. Tevreden maakte in de blessuretijd uit een strafschop het enige Rotterdamse doelpunt. Volgende week is de return in Istanbul. In en buiten het stadion van Feyenoord was het tijdens de wedstrijd onrustig. De politie heeft acht supporters opgepakt. Het weer, vannacht kan nevel en mist ontstaan, het koelt af tot 12 graden. Morgen kan het zeer lokaal regenen, verder wisselen wolken en zon elkaar af en het wordt 22 tot 25 graden. Vrijdag op meer plaatsen 25 graden, zaterdag warmer, maar ook meer kans op regen en onweer. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 800, nee, 1008. Ja, natuurlijk wel eens meer. Dan nou, draai ik alles weer om. Goed, welkom terug voor nog een uurtje muziek hier op je lokale radio CFM Zandvoort. We gaan beginnen met deze mooie CD van Steven Vitali, Language of the Soul, verluisterplezier. Kyo Nam rin, you namiu rin, you namiu rin, you namiu rin, you namiu rin, you namiu rin, you namiu rin, You and I'm yours.